De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad... maar vooral tussen de rebellen onderling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begint een grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit jaar krijgen 875.000 mensen een uitnodiging om eraan deel te nemen. Het onderzoek moet jaarlijks 2400 sterfgevallen door darmkanker helpen voorkomen... De komende jaren wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd. Uiteindelijk is het bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Een Amerikaanse onderzoeker heeft nieuw bewijs gevonden dat de Amerikaanse regering wist dat Joseph Stalin 22.000 Poolse krijgsgevangenen heeft laten executeren. Stalin gaf de nazi's de schuld van het bloedbad in het Russische dorp Katyn. Pas in 1990 erkende Rusland schuld aan de massamoord. Een rapport over het bloedbad zou na de oorlog... verduisterd zijn door de Amerikaanse overheid. Amerika wilde de Sovjet niet als dader aanwijzen... om bondgenoot Stalin niet tegen zich in het harnas te jagen. Een vliegtuigje heeft in de Amerikaanse staat Alaska... een geslaagde noodlanding gemaakt op de middenberm van een drukke straat. Niemand raakte gewond. Boven de stad Anchorage viel de motor van het toestel uit. De piloot zag een gat in het verkeer op de grote weg... en zette het toestel aan de grond in de besneeuwde middenberm. Het weer, vannacht en morgen regent het. Morgen wisselvallig met veel wind en morgenochtend misschien wat zon. Het wordt 12 graden, vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 WPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenavond. Geld, drugs, snelle auto's, mooie vrouwen en vooral heel veel bedrog. In het korte thema's van de film The Wolf of Wall Street. Straks krijgt u een bespreking van Jort Kelder. En een gesprek met schrijfster Maartje Wortel over liefdesverdriet... en andere misschien wel betere manieren om je leven door te brengen. Dat allemaal na ene, maar we beginnen met een milde teleurstelling... Als ik dit had geweten had ik het misschien wel niet gedaan, zei Anne de Meester, net aangetreden als directeur van het Frans Hals Museum afgelopen week in de krant over de aldaar dreigende bezuinigingen. Toen haar benoeming bekend werd verbaasden de kranten zich vooral dat ze dus kennelijk niet de baas zou worden van het Stedelijk Museum, een gebilde kandidaat kortom. Komend uur praat ik met Anne Meester, 38 jaar oud, geboren in Vlaanderen, pleitbezorger van de kunsten, liefhebber van hedendaagse werken te midden van oude meesters. Over musea, geld en de kunst van het kijken. Hartelijk welkom, Anne Meester. Dankjewel. Was, was, het echt, was het echt zo een teleurstelling van nou, ik had het misschien wel niet gedaan als ik dit had geweten. Mm, dat, is, dat is natuurlijk een beetje een aangezet. Uh, een is een beetje retorisch geweld dat je dan gebruikt. Ik ben niet iemand die dan zich onmiddellijk zou terugtrekken. Maar het kwam wel uh, uit een onverwachte hoek. Uh, dat er tussentijdse bezuinigingen zouden zijn. Niet alleen op cultuur. Hè. De gemeente Haarlem moet gewoon 10 miljoen euro uh, bezuinigen volgend jaar. Daarom komen ze niet aan. En daar hoort cultuur ook bij. Uh, en ik vond het het enige wat ik jammer vond, is dat ik hierdoor op een negatieve manier moet beginnen. Uh, ja, het en lijkt dat me dat je... geen leuke start om meteen met een bezuiniging... van een nou ja, flink bedrag geconfronteerd te worden. Het is vooral, die, die bezuiniging is vooralsnog speculatie. Het is geen fait accompli. En wat mij vooral zelf tegen de borst stolt... is dat dit een soort nationale media-hype wordt... die vervelend is voor de gemeente Haarlem en voor het museum. Want er is nog helemaal niks beslist. Het kan zijn dat de gemeente extreem op ons bezuinigt... maar hopelijk ook niet. En dit is allemaal aan de nieuwe gemeenteraadsleden. En het is aan mij om te bewijzen... dat het Frans Halsmuseum en de Hallen... een blijvende investering van de gemeente verdienen. En dat is eigenlijk wat ik graag zou willen doen. Is er... Uh, positief instappen. En niet met gestrekt been niet van... oké, okay, kom maar op, uh, Robertje vechten. maar meer van U, ik u wil had dus... dit eigenlijk liever buiten de kranten gehouden op dit moment? Ja, ik denk het wel. Want nu, kijk, nu het is natuurlijk campagne tijd. Dit is een, een hot topic voor uh, lokale uh, verkiezingen, de bezuinigingen. Maar dan verteken je dingen ook. Dan wordt alles op scherp gezet. Terwijl, ik denk nu in eerste instantie... Wie heeft soort... het gelekt? Wie, wie is ermee naar buiten het gekomen? Is, het was ook niet echt geheim. Het is meer dat um, ze, eind oktober heeft de gemeente Haarlem gewoon aangekondigd... van wij moeten 10 miljoen euro bezuinigen. We hebben de ambtenaren de opdracht gegeven... om een groslijst te maken van mogelijkheden. Uh, die groslijst kwam op 20 miljoen euro. Daar stond het museum op voor een bepaald mogelijk bedrag. Dus dat was eigenlijk bekend... Het, het, het was niet eens een scoop. Het is eigenlijk gewoon geen nieuws. Uh... Nou ja, de, de, het, het <laughs> Kijk... of Laten we hopen ook dat het nooit nieuws wordt. Dat is echt. Maar dan, mijn dan, dan is er toch een probleem. W wat je zelf ook al zegt. Laten, laten we tutoyeren. Ik weet ja. dat mensen in Vlaanderen graag voorwaaieren. Zelfs, zelfs geliefden. Ik, ik hou van ja. u, zeggen ze dan. Maar laten dat wij toch Antwerpen, maar in het. Ik kom uit West-Vlaanderen. en Dan zeggen we altijd je. Oh, <laughs> nou, dat doen wij ook. Maar, maar laten we het hebben over het bedrag. Hè? Want in de krant staat 8 ton bezuiniging op het Frans Hals Museum. Dat is dan een bedrag dat gaat zingen. En, ja. en, en dat is gevaarlijk. Want als dan de politiek straks zegt... nou ja, we bezuinigen drie ton op het museum. Dan, dan, zal... dan denken mensen... oh, nou, toch schijntje, ben je goed voor Vijf afgekomen. ton gemat ja. Nee, en dat is ook waar ik heel erg bang voor. Of ik ben voor twee dingen bang. En dat klinkt dan heel erg angstig. Bang is dus misschien... ik maak me over twee dingen zorgen. Is één van... Uh, als je directeur wordt van een museum wil je het hebben over ideeën, over kunst, over waarom het museum belangrijk is, wat het aan waarde kan bijdragen. Aan de stad, maar ook aan, aan, aan, aan iedere bezoeker die komt. En wil je niet onmiddellijk als een soort Don Quixote tegen windmolens gaan vechten. En wil je zeker niet uh, in eerste instantie dealen met een soort mogelijk fictief probleem. En het tweede is inderdaad dat gevaar waar jij op wijst van uh, als hele grote bedragen worden genoemd. En uiteindelijk is de bezuiniging, want die zal er in zekere mate moeten komen, uh, veel kleiner. Dan zullen mensen zeggen, oh, wow, ze komen er zonder kleerscheuren van af. Maar ook een bedrag van twee ton is een enorme klap. Dus ik, denk, ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat uh, de Volkskrant en het NRC dit nieuws waardig vonden. Nou ja, uh, de andere kant, ze maken zich zorgen, want het is een prachtig museum. Het is een instituut voor heel Nederland, niet alleen voor Haarlem. Ik kan me alleen niet voorstellen dat het zover komt. Want, want dan was de kop Frans Hals Museum zal mogelijk uh, verdwijnen. Ja, ik, ik, zie het, ik zie het gewoon dat niet het Dat is voor. natuurlijk voor de krant een mooie kop. Het is een prachtige, kop. Misschien zal de gemeente Haarlem ooit na de verkiezingen... Uh, het museum uh, heel erg hard gaan snoeien. Dat is natuurlijk geen sexy kop. Nee, maar je kunt je niet voorstellen dat dat gebouw dan straks tot een advocatenkantoor behoort. Of nee. dat er een orthodontistenpraktijk zit. En dat al die oude meesters naar Bras gaat verhuizen om daar aan de open haard van een, van een durfkapitalist te worden gespijkerd. Of een baron. Of een baron. Misschien. Nee, dat zeker niet. Kijk, zo'n vaart, dat, dat zal dus ook niet gebeuren. Want de gemeente Haarlem houdt van het museum. Hè, dat is herhaaldelijk uitgesproken. En houden van is dan niet heel erg amoureus of, of emotioneel. Het is, een, het is een van de kroonjuwelen van de stad. Dus het zal niet uh, er zal geen uh, koe op worden gepleegd. Of een terroristische aanslag. Want dat soort bezuiniging van die grote zou echt een moordaanslag zijn. Dus dat zal niet gebeuren. Maar een, een, een grotere bezuiniging kan er wel aankomen. Een bezuiniging die ingrijpend is, maar niet fataal. Maar daar, het is een beetje onzinnig uh, niet dit, om het daar nu al over te hebben. Want die beslissing ligt eigenlijk in de handen van de toekomstige gemeenteraadsleden... en dus ook in de handen van de burgers van Haarlem die kiezen voor een bepaalde partij... die wel of niet uh, dit soort drastische maatregelen wil treffen. Ben je nu al bezig? Ben je aan het lobbyen? Ben je al mensen aan het bewerken? Praat je met politici? Uh, ik heb een gesprek gehad met de wethouder en de burgemeester... samen met de uh, voormalige directeur... Uh, waarin we een beetje... Uh, wij zijn andere persoonlijkheden en pakken dat soort dingen anders aan. En ik heb uh, een, nu een uitnodiging tot gesprek gestuurd... naar de fractievoorzitters via het secretariaat van de verschillende partijen... om gewoon tot een dialoog te komen. Want ik ben persoonlijk, ik ben aan de ene kant een vechter... en ik ben ook ik denk Belgen zijn in moeilijke situaties conflictgerichter dan Nederlanders. Als alles goed gaat, zijn we vormelijker en vriendelijker en formeler en beleefder. Maar ik denk ook van... Als je ergens nieuw bent, dan ga je niet meteen iedereen in zijn gezicht slaan. Dan begin je niet met deuren in te trappen en de boel uh, in brand te steken. Nee, dan begin je met een gesprek van... Hallo, ik ben Andermeester, ik wil graag dit doen met het museum van en voor Haarlem. Dat is het soort uh, gesprek dat ik zou willen hebben. En niet van pak, pak ons niks af en laat ons met rust. Dat is, Maar... Als iets zo in de krant wordt gebracht, dan word je bijna gedwongen om ferme uitspraken te doen. En, dan, en als je dat niet het, doet, ja. dan wordt het wel een beetje aangedikt. Als je te genuanceerd bent, dan worden er een aantal bijvoeglijke naamwoorden uit je tekst geschreven. Of een aantal nuances worden wegens een gebrek aan tekens uh, geannuleerd. Ik ben zelf journalist geweest, dus ik, ik weet hoe dat werkt. Uh, en ik... Ik probeer ook nu niet de landelijke media de schuld te geven. Ik denk alleen maar van... laten we nu vooral proberen om constructief te zijn. En als de nood aan de man is na maart volgend jaar... dan moeten we echt de alarmklok luiden. En dan, dan moet er zwaar... Uh, actie gevoerd en moeten de draken van stal worden gehaald. Ja, maar Ik vind nu... altijd het probleem met, met de politiek... Dat, je, dat, dat het of nog niet aan de orde is... Ja. of al besloten is. Hm. Maar, maar dat moment dat het precies besloten wordt... dat gaat helaas vaak aan, aan me voorbij. En misschien moet ik maar een oproep lanceren. Niet alleen aan de raadsleer... maar ook aan de burgers van Haarlem. Voorkom dit. Laat dit niet gebeuren. Laten we verstandig en redelijk... en intermenselijk zijn. En laten we een museum dat... Uh, toch van ongelooflijke betekenis is voor de stad Haarlem, want er is ook het Tijdersmuseum... Museum, zijn een aantal andere musea, het is niet zoals Amsterdam... waar je en het Rijksmuseum, en het Van Hoog, en het Stedelijk... en de Appel, en ontelbare culturele initiatieven hebt. Wat, wat, wat hedendaagse en oude kunst betreft... is het Frans Hals Museum echt de primus inter pares. En dat betekent niet dat je die moet ontzien en volledig beschermen... en zeggen van, ja, nee, jullie zitten in quarantaine. Maar het betekent wel dat er... Um, een, een, een gevoel van wederzijdse soort support moet zijn. Een wederzijdse ja. investering. Dan bedoel ik niet alleen financieel. Absoluut niet alleen financieel. Er zit ook een tragiek in. Want um, jij was de, de voorvechter. Ja. Eigenlijk <laughs> er, was, er was het hele debat. Een aantal jaar ja. geleden uh, Halbe Zelstra voerde zijn uh, bezuinigingen uit. Er ontstonden toen een paar woordvoerders op in Nederland die het gingen opnemen voor de kunsten. En, en eigenlijk was dat het moment dat Nederland jouw Leerde kennen. Ja. Dat je op tv verscheen en, en nu dan een nieuwe functie en meteen weer vechten tegen de bezuinigingen. Ja, misschien. Kijk, ik denk dat we nu in heel West-Europa uh, leven in een situatie waarin het voor de cultuur niet evident is om overheidssteun te krijgen. Uh, en zeker in Nederland staat dat debat gewoon heel erg op scherp. Dus ik zie het niet zozeer persoonlijk. Ja, natuurlijk denk ik altijd wel: Godverdomme domme daar gaan we weer. Maar het gaat niet om mij. En het gaat, niet om, het gaat zelfs niet eens om het Frans Hals Museum. Het klimaat is nu, is nu gewoon anders. En, en daar moet je anders in handelen. En er gebeuren andere dingen in. En... Als je dat persoonlijk gaat aantrekken, als je denkt dat het noodlot jou achtervolgt, dan wordt het gewoon inderdaad een soort diep persoonlijke tragedie, wat het niet is. He, van, Laten we het niet uh, hebben over de financiering. Yeah. Want, want daar moet. Kijk, er is natuurlijk als er bezuinigd moet worden. Ik, ik vind niet dat iets heilig is dat je daar niet op zou mogen bezuinigen. Uh, en, en om te gaan praten over hoe je fondsen precies verdeelt, dat, uh, dat gaat. Het, het, ja, ik vind het prima. Maar um, het punt was eigenlijk dat, dat er in het debat met veel Dedain over de kunsten werd gesproken. En dat is iets wat ook al vaker gesignaleerd is. Yeah. Dat het residentieorkest ineens een tromboneclubje werd genoemd... of, of kunstenaars werden uitvreters yeah. uh, uh, genoemd. En, en dat was tragisch, dat, dat de toon van het debat zo anti-cultuur was. Yeah. Wanneer is Nederland eigenlijk een land van cultuurbewaren geworden? Ja, ik, weet niet, ik, denk inderdaad, ik ben het volledig met je eens en ik heb het al zo vaak gezegd... dat ik dan bijna in slaap val als ik het zelf zeg. Van dat het retorisch geweld waarmee het gebeurd is... Eigenlijk de, de, de, de, de, de talige oorlog veel erger was dan de financiële consequenties. Uh, die financiële consequenties zijn bijzonder ernstig... maar dat, dat overleven mensen. Maar die uh, aanval op het bestaansrecht van kunst... Dat dat die, dat is, ja, die is heel fundamenteel geweest en die zindert ook nog steeds. na. Nou, er wordt nu weer meer, er wordt meer respect betoogd... maar je hebt het gevoel dat het ieder moment weer de andere kant kan opgaan. Waar kwam dat vandaan? Ja, ik, ik, ik, denk, ik, ben, ik ben daar heel erg mee bezig, maar ik ben geen socioloog. Ik ben ook geen antropoloog. Ik ben niet eens een columnist of een journalist... die eigenlijk inzicht heeft in, in hoe de Nederlandse maatschappij functioneert. Maar ik denk wel dat het iets te maken heeft met... Uh, wat Bas Heijn een aantal weken geleden uh, zijn zijn lezing eigenlijk over de uh, ontovering van de wereld, maar ook wat hij zegt van we zijn een soort homo-economicus geworden en we willen dat alles berekenbaar is, categoriseerbaar, verklaarbaar, uh, alles moet Heel erg duidelijk zijn. Het uh, moet een duidelijke functie hebben, een duidelijke betekenis. moet vooral geen onzekerheid oproepen, want de wereld is al zo complex. En dan moeten we niet nog meer complexiteit bij krijgen. Nee, we willen dat dingen eenvoudig zijn, helder, feitelijk, nuttig. ook cijfermatig en nuttig. En kunst on ontsnapt aan die uh, categoriseringsdrang. Hey, het is geen. Uh, het is niet dat kunst volledig onbenoembaar is of iets dat volledig esoterisch is... of niet te begrijpen. Het is niet het, het mysterie van het lamholtz. Maar het is ook niet zo precies vast te pinnen in hokjes. En het, ik denk dat dat is wat mensen irriteert... of waardoor ze het eigenlijk onnodig vinden. Dingen die irrationeel zijn of ergens niet meteen te plaatsen... vinden we nu vervelend en irritant. Maar je zegt net ook, het is mijn taak als uh, directeur van een museum... Om, om duidelijk te maken wat het nut is van, dat ja. van het museum, wat de plek is in de stad en waarom het zo belangrijk is dat daar kunst is. Ja, en dit is het klimaat. Ja, dus dan moet je extra hard je best doen. En hoe en moet je nog harder roepen dan voorheen? En ik denk dat iedere, iedere cultuurproducent zoekt daar een, een eigen manier voor En ik, ik, ik ben geen soort, ik ben geen dochter en ik hou niet van preken, maar ik denk wel dat ik zoveel mogelijk in het openbaar moet verkondigen... wat ik denk dat de rol van kunst is... los van het eigen museum dat ik leid. Maar misschien ook met, met beleid van het museum. Want, ja, nee, want dat zeker een... ook. Dat, daar breng je het in de praktijk. Maar ik denk ook dat mensen behoefte hebben... aan een soort... Um, uitspraken over... Uh, en dan... Ik, ik had onlangs een interview met op c op en toen zei ik op een bepaald punt... ja, nee, kunst is de brandstof voor de geest. En toen dacht ik, van, ja, dat klinkt echt als een slechte SP-campagne-slogan. Maar ik denk dat dat soort, dat soort pogingen... om onder woorden te brengen van wat het dan wel zou kunnen zijn... wel heel belangrijk is. Want ik maar denk maar dat... eigenlijk is het ook tragisch. Want het nut van kunst is net zoiets als het nut van rechtvaardigheid. Ja. Of, of het, het nut van gezondheid. Of, of het nut van een mensenleven. Maar blijkbaar leven we nu in een soort... Maatschappij waarin dat niet meer zo evident is. En ik denk dat dat wel de extreme mate waarin dat gebeurt... is wel uh, uitzonderlijk in, in, in Nederland. Ik woon al tien jaar niet meer in België. Dus het, het dagdagelijkse leven ontgaat mij. Uh, en misschien ben ik wel helemaal mis. Maar ik heb wel sterk het gevoel dat in België is er een soort... Um, ik zei het onlangs ook nog in een debat in de nieuwe liefde. Belgen hebben meer... Een soort aangeboren respect voor autoriteit. En als iets dus de kanon is: het is belangrijke kunst, dan ga je dat gewoon aanvaarden. He, want je gaat niet zeggen: ja, nee, Rubens, dat is bullshit. En Luc Tuymans, dat moet totaal onzin, Crap. Moet... Nee, dan gaat een Belg denken: van oké, okay, Luc Tuymans is een belangrijk schilder. En Rubens, daar moeten we dus respect voor hebben. Dus dat meer aangeboren. De autoriteitsgevoeligheid in België zorgt volgens mij voor meer respect voor de cultuurkanon. En dat mensen meer gaan denken van ja, het zal wel belangrijk zijn. Ik weet niet of dat noodzakelijkerwijze positief is, want het betekent niet echt dat je zelf gaat nadenken. En ik heb het gevoel in Nederland is er veel minder, is er altijd een soort continu betwisten van autoriteit. Dus als iemand een specialist zegt, ja maar dit is belangrijk, hebben mensen eerder nee. Hem te zeggen hoezo dan? Dat vind ik niet bewijs dat maar eens. Ik vind het namelijk niet belangrijk. En mijn mening is evenveel waard als die van jou. Dus je hebt een ander soort manier van om te gaan... met autoriteit, specialisatie, kennis. Uh, en het is natuurlijk in het algemeen zo. Dat is niet alleen in Nederland... dat expertise behoorlijk verdacht is geworden. Je kunt maar beter niet te veel afweten van iets... want dan ben je arrogant, elitair, nuffig. Dan sluit je je af, je bent geen gewone mens. Uh, dus dat is een, een, een breder... Fenomeen, maar ik denk dat het hier in Nederland misschien wat radicalere vormen aanneemt, omdat mensen dingen individueel meer bevragen. En dat is meer zeggen, ja, maar wat heb. Ik vind dat niet. Dus waarom zou ik jou? Waarom zou ik dan? Omdat jij toevallig museumdirecteur bent? Waarom is ja, beneem, jouw beneem me mening dan aan. meer waard dat, dan de ander? Dat zit niet in de in de volksaard. Yeah. We, hebben, we hebben voor dit uur muziek uitgekozen... die allemaal iets te maken heeft met uh, musea en, en kunst. Oh, en schoen. jij had het al over ja, een beetje degene die onderwijst... Of, of die vertelt wat goed is en wat niet. Um, een liedje daarover, de Art Teacher, gaat over een eenzame vrouw... die terugdenkt aan de kunstgeschiedenisleraar... op wie ze verliefd was in New York... en die haar meenam naar het Metropolitan... en zijn nummer van Rufus Wainwright. Mm. There I was I tell him It was him So I wish I could tell him Oh, I wish I could have told Rufus Wainwright, de art teacher, over een uh, vrouw die terugdenkt aan de kunstgeschiedenisleraar uh, Anne de Meester, de nieuwe directeur van De Hallen en uh, het Frans Hals Museum te Haarden. Heb jij ooit zo'n zo leraar kunst gehad? Is er iemand geweest die, die de eer toekomt dat hij jou de kunst heeft laten zien? Uh, ja nee, ik denk dat dat verschillende factoren en mensen waren. Ik, en uh, als je dingen te vaak verteld worden, een soort anekdotes die binnen uh, kleine legendes worden. Maar we hadden thuis een boek over Breugel de ouderen, Verzameld met artispunten heet het dan in België. Dat zijn van die spaarpunten die je op voedselverpakking had. Dat was mijn eerste contact met iets van schilderkunst. En um, onze leraar esthetica op het middelbaar onderwijs, die was niet echt, echt Alibaba die de open een mee sprak. Maar meer een collega van mijn moeder. Die uh, was, uh, had rechten gestudeerd. Maar werd er bij de belasting. En die heeft mij... Omdat ik samen met hem in een amateur toneelvereniging zat. En ik was wel een beetje verliefd op hem. Maar hij niet op mij. Had hij mij een abonnement gegeven als 14-jarige op De Witte Raaf. En dat is zo wat de zwaarste die-hard kunsttheorie... die je kunt krijgen in uh, tijdschriftvorm. En dat las ik trouw. Net zoals ik Nietzsche las. En er niks van begreep. Las ik De Witte Raaf. Maar dat was eigenlijk... Ik had net zo graag naar hiërogliefen kunnen kijken... maar dat was mijn eerste contact. En ik deed het met een soort van, Oh, dit is interessant, dit is kunst, dat ga ik lezen. En het was eigenlijk net... Misschien was dat wel een heel belangrijke incentive... om te leren houden van hedendaagse kunst. Dat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik kunst moest begrijpen. Meer dat het iets was dat me fascineerde... en dat je op andere gedachten bracht. En dat je kon... Uh, dat maar, allerlei verhalen omheen spinnen... die zowel uh, intellectueel zijn, maar ook emotioneel. En dat, het, of ja, dat die fascinatie en die nieuwsgierigheid... dat dat uh, de insteek was van hoe je kunst beleeft. Dat is, dat is ook bijna een, een bevrijding, iets, iets, iets loslaten. Want er hangt natuurlijk over hedendaagse kunst... altijd onzekerheid... Yeah. Dan, dan, uh, ja, daar heb je audiotours voor. Die, die, die, die vertellen dan wat je moet zien. En dan denk je nou ja oké okay, dan is het goed. Of je hebt het, het gezag waar je het net over yeah. had. Die zegt nou ik zeg dat dit goed is. Dus vind jij dat ook. Yeah. Daar houden we hier niet van, van in Nederland. Maar het is natuurlijk moeilijk om, om voor iets te staan. En te denken ja ik, ik snap het gewoon niet. Die stellage. Is, is dit nou yeah. kunst? Ik denk net, dat, dat is misschien, of dat is denk ik een soort wezenlijk iets. Ik denk dat de, de vijandigheid tegenover Hedendaagse kunst... inderdaad daarmee te maken heeft van... waar kijk ik hier in godsnaam naar... en ik vind het gevoel van onzekerheid heel erg onprettig. Maar ik denk van dat daar een soort de switch in zit. als je, Ik denk dat mensen die uh, in de Hedendaagse kunst zitten... vinden die onzekerheid net prettig. Wij vinden dat spannend, uitdagend, dat je eigen dat je jezelf moet in vraag stellen, dat je een soort ander, uh, op een andere manier moet denken, dat er een ding is waar je naar kijkt, denk, waar denk je, je nooit, eigenlijk geen vat op hebt. Denk je en, nooit goh, ja, een, een stok met, met een oude onderbroek erop, met ja, met tuurlijk wel. erin. Er zijn ook bepaalde werken die vind ik zelf ook een beetje soort ja, de kleren van de keizer. Of denk van ja, dit of conceptuele is conceptuele gewoon... kunst, he, uh, uh, kunststuk 37, het licht uit bij, bij het lichtknopje. Ja, maar je hebt als je dat Soort in één categorie praat, dan is het heel snel onzin. Maar net binnen die conceptuele kunst heb je enorm veel gradaties. Je hebt de totale bullshit van kunstenaars... die op een hele zwakzinnige manier daarmee omgaan. Ik denk aan of ja, een kunstenaar waar ik heel veel moeite mee heb... is een Zwitserse kunstenaar, San Keller... en die gaat dan bijvoorbeeld een project doen in de Bijlmer... en gaat hij op het perron staan met een bordje van... wie is hier nog nooit naar een museum geweest? Ga met mij naar het stedelijk. Ja, daar komt natuurlijk niemand op af. Dat is een heel loze geste. Maar je hebt ook heel gesofisticeerde conceptuele kunst... die, uh, die net heel intelligente uh, vragen stelt over... Over het wezen der dingen. Ik denk aan. dat is dan een, een oudere kunstenaar die, die al dood is, Robert Vilioux. Uh, die maakte conceptuele kunst toen het nog niet zo werd genoemd. En hij deed in de jaren zeventig in het Stedelijk Museum. allerlei uh, acties met bezoekers. waarin hij hen levensvragen ging stellen. Dat was toen enorm chockerend. Hij kreeg gewoon een zaaltje in het Stedelijk. daar was niks te zien. Daar zat hij zelf. En hij was eigenlijk. hij nodigde mensen uit om met hem een gesprek te voeren over het leven. Want hij was uh, eigenlijk van opleiding econoom. Hij heeft zelfs nog uh, voor Coca-Cola gewerkt. Hij, hij heeft geadviseerd bij het schrijven van de grondwet van Zuid-Korea. En hij is kunstenaar geworden omdat hij geloofde dat je op die manier meer aan de wereld kon bijdragen... dan als politicus of als uh, bedrijfsleider. En zijn medium was het gesprek. En je zou kunnen zeggen, ja, die San Keller en Robert Villieu... dat kun je allebei conceptuele kunst noemen. En allebei onzin. Maar er zit een heel erg groot verschil in. Van hoe je een idee tot kunst maakt, dat kun je op een heel platte manier doen... en een goedkope manier en een makkelijke manier... en op een hele uh, sofisticeerde manier... die mensen wel echt aan het denken zet. Dus ik ben een beetje de draad kwijt van waar ik heen wou. En nou, het, laten we dit vasthouden, want ja. dit, dit, dit, is een, dit is een goed punt. En, en dat, dat laten we heel even liggen. Daar gaan we, gaan we zo naar terug. Maar ik zat ineens te denken aan Utopia. Ja. John de Mol, nieuwe serie, spannend... Een, een groep mensen is in een, in een huis gezet. Die moeten een, moeten een nieuwe samenleving beginnen. Um, nou, Ik heb de kandidaten gezien. Marcel Proest zat er volgens mij niet tussen. Dat ja. kunnen we volgens mij best, best zeggen. Dat bedoel ik helemaal niet heel gemeen. Maar volgens mij zat hij er niet tussen. Toch voorspel ik dat deze mensen aan creativiteit gaan doen. Mm. Dat is een veilige voorspelling. Ze gaan uh, zoeken naar eten. Ze gaan zoeken naar warmte. Ze gaan zoeken naar, naar recht. Maar ze gaan ook uiteindelijk zich creatief uiten. Op wat voor ja. manier dan ook. weet ik zeker. Ik vind dit een heel interessante stelling, want ik, ik, ik heb een achtergrond in, in letterkunde en de linguistiek. En dan uh, binnen de taalkunde wordt heel vaak gezegd, hey, wat ons onderscheidt van de dieren is ons talig vermogen. Is dat we alle dieren kunnen communiceren, maar wij hebben daar taal voor ontwikkeld. Dat is auditief, dat is verbaal. Maar ik denk in, inderdaad zelf ook dat, dat het vermogen om de wereld anders te denken... dat dat ons is wat onderscheidt van de dieren. En dat zit in kunst. En dat het automatisch iets is... wat, wat mensen in een besloten gemeenschap gaan doen. betekent niet noodzakelijk dat ze gaan schilderen... of dat ze dingetjes gaan maken... Uh, maar wel dat ze hun verbeelding gaan gebruiken. En dat kan ja, misschien... ook heel immaterieel zijn. Dat Zang, dans, ja. uh, misschien gaan ze wel, wel rijmen... Maar, gaan ze maar, gewoon verhalen vertellen. Ze gaan aan creativiteit ja, doen. Als het zover komt. Want het heeft ook een soort hoge Lord of the Flies component. Of Ik dacht aan eigenlijk... Uh, toen we het er net over hadden aan uh, Biosphere 2. Uh, wat eigenlijk een soort volstrekt een soort paradijselijke tuin is. Gebouwd door een Texaanse miljard, uh, miljardair in Arizona. Waar het begin van het leven wordt gesimuleerd. En er zijn ook in de jaren 90 testpersonen ingezet... die dan moesten overleven in die omgeving... en eigenlijk ook een nieuwe samenleving opbouwen. Maar dat experiment is, denk ik, na, na een aantal jaar geaborteerd... wegens interne conflicten. Ja, die kregen enorme ja. ruzie. Die, die, die, die haten die hadden, die hadden, die hadden elkaar, nog steeds. Ze hebben het gelukkig wel overleefd. Maar hier hangen gelukkig camera's. Ja. Dat, dat werkt altijd heel goed voor mensen. Als er camera's hangen, dan dan is ze beter toezicht. presteren. Dan worden ze, worden ze gewoon aardiger van. Ja. Mensen worden aardiger van Big Brother. Meestal. Oh ja? Sorry dat ik het zeg. Dat is wel een heel interessant gegeven. Een, een ander iets wat, wat ons tot mens maakt... Um, is als ik morgen naar het café ga voor openingstijd... en ik, ik schilder met een grote witte kwast een, een cirkel op de deur. Gewoon een willekeurige cirkel, maakt niet uit. Dan zullen mensen daar een symbool in mm. gaan zien van iets. Ze zullen gaan denken, wat doet die cirkel daar? Waar staat die cirkel voor? Wij denken in symbolen. Ja. Dat is ook heel menselijk. Ja, we willen een betekenis geven aan wat we doen. Dus daar ga je alles niet als evident aannemen... maar ga je er een soort dubbele bodem achter zoeken... of een tweede betekenis die niet onmiddellijk leesbaar is. Maar misschien is dat wel een hele romantische opvatting. Misschien blijkt na uh, één seizoen van Utopia... dat mensen inderdaad alleen maar elkaar de kop inslaan. En dat er verder helemaal niks gebeurt. Nou ja, dat is ook goede televisie, ja. natuurlijk. We hadden het erover dat, dat niet elke uh, conceptuele kunst meteen ook goede kunst is. Dat is natuurlijk moeilijk om te bepalen. Het heeft zich nog niet bewezen. Inmiddels kan iedereen zeggen dat Rembrandt een goede schilder was. En, en de meeste mensen zijn ook wel zover dat Mondriaan relevant is. Ja. Maar met die hedendaagse kunst lijkt het mij moeilijk om het kaf van het koren, om het maar bijbels te zeggen, te scheiden. Ja en nee. Kijk, als je denkt aan. Uh, ik had vanmiddag een, een heel leuk gesprek met Karen van Hilst, de zakelijke directeur van het Stedelijk Museum. En ze zei van. Een van de voorbeelden die ik altijd gebruik als mensen het weer hebben over wat programmeren jullie toch voor onzinnige dingen. Is van. In 1906 of 1908 hadden zij de eerste overzichtsentoonstelling van Vincent van Hoog. En toen was dat een reden voor de toenmalige burgemeester van Amsterdam om de directeur op het matje te roepen. En te zijn van, ben je helemaal van de pot gerukt? Wat tonen jullie daar? Wat voor afgrijzelijke, amateuristische schilderijen. Dit kan gewoon niet als stedelijk museum. 1908, 2013, dat is een hele hè, beperkte periode. Maar in die korte periode is het volledig gekenterd. Hè? Vincent van Hoog is de Nederlandse nationale held. Hij is het prototype van de kunstenaar. Dus zoveel tijd heeft het eigenlijk helemaal... Uh, niet nodig. Het heeft 100 jaar tijd nodig blijkbaar om, om te draaien of om te kenteren. En de conceptuele kunst is ondertussen toch ook al 50 jaar oud. Dus ik ben heel optimistisch. Ik denk van het is ongeveer begonnen met je zou kunnen zeggen, het is al begonnen met Marcel Duchamp eigenlijk ook uh, aan het begin van de vorige eeuw. Dus we zijn er bijna klaar voor om deze nieuwe vorm van kunst te aanvaarden als uh, onderdeel van de kanon. Maar dan nog, als, als het gaat over echt dingen van nu, ja. die, dingen die het verdienen om in een museum te, uh, te hangen of, of te staan of, uh, of te liggen, om dan te zeggen, ja, dit is spannend, hier moet ik op inzetten en, en, en dit moet ik vergeten. Dat lijkt me toch moeilijker met hedendaagse kunst dan, dan met wat oudere kunst. Ja. En dan reken ik Duchamp ook maar gewoon lekker tot de oude kunst. Ja. Ik denk ja en nee. Ik denk natuurlijk mensen die in, in de kunst werken, die zijn er dag in, dag uit uh, mee bezig. Een, een, een sportjournalist die kijkt naar een wielrenwedstrijd, die zal daar veel meer in zien dan ik. Ik, zie, ik kijk heel graag naar veldrijden, maar wat ik daar uh, interessanter vind, dat is dat ik vind het heel heroïs En je ziet mensen lijden en zweten en modder. En, Iets van Vlaamse klei. Verder zie ik helemaal niks. Omdat ik gewoon nooit naar veldrijden kan. Mijn oog is niet getraind om naar veldrijden te kijken. Die sportjournalist wel. Die ziet veel meer nuances. Die ziet wat er echt gebeurt. Die ziet van waarom de ene renner toch veel beter is dan de andere. En dat is ook zo met mensen die dag in dag uit met kunst werken. Je oog en je denkvermogen wordt veel beter getraind. Dus je je, je leert een, beter kijken. Je leert beter kijken en je leert een beter oog ook beter denken over kunst. Want kunst, de dag van vandaag, is niet alleen beeld. Het is niet alleen kijken. Het is een soort combi van kijken, denken en voelen. Laat, laten we dat toch tezamen kijken noemen. Ja. Want, want, want denken en voelen is, is uiteindelijk misschien ook een afgeleide van, mm. van, van, van kijken. Ik, ik noem het generaliserend kijken. Ja. Oscar Wilde heeft weleens gezegd... dat niemand eigenlijk ooit het had over de mist in Londen... voordat Whistler het schilderde. Ja. Dus, dus kunst verandert ook onze manier van kijken naar de wereld. Voor eens en voor altijd. Ja. Maar je moet ook leren kijken naar die kunst. Ja. Hoe leer je dat? Wat is de kunst van het kijken? Ja, de, ik denk dat er verschillende manieren zijn. Ik denk altijd van... Wat, de manier voor iemand die interesse heeft... want dat is denk ik het basisonderscheid. Van, heb je een soort hele basisnieuwsgierigheid naar kunst of niet? Mensen die die nieuwsgierigheid hebben... is in eerste instantie... Uh, de opdracht die je aan jezelf heeft om zoveel mogelijk te zien. Je, in België zei je je ogen te wassen. He, van je, uh, je leert beter kijken door gewoon heel veel te kijken. Uh, en uh, ontzettend veel kunst te zien. Uh, in alle mogelijke vormen en formaten... van uh, het werk van een zondagsschilder op de lokale Vlooienmarkt... tot een, een, een prachtig werk van Velasquez en El Greco en het Prado kijken naar die dingen scherpt je, je onderscheidend vermogen aan. Maar je moet dus veel ernaar kijken om het te gaan zien. Ja, Maar dat maar... maakt ook een probleem, want iemand moet wel beginnen met kijken. Dat vergt ja. dus een motivatie. Ja, en dat, dat is dus de tweede categorie mensen. Zijn mensen die niet zo die nieuwsgierigheid hebben. En dan is het nu aan ons kunstprofessionals de opdracht om dat te stimuleren. Is het erg trouwens als iemand niet om kunst geeft? Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik geef helemaal wat ik al zei. Ik, ik ben het prototype van de no sports please persoon. Ik heb niks tegen sport, Maar behalve af en toe eens naar veldrijden kijken. Omdat ik Johan Museo zo leuk vind, doe ik dat niet. Maar ik ben er ook niet tegen. Dus met kunst vind ik dat eigenlijk hetzelfde. Van mensen hoeven helemaal niet van kunst te houden. Als ze er maar niet een frontale aanval op uitvoeren. Of als ze het maar niet tot uh, zo de demon of de duivel die kosten wat kost moet worden uitgeroeid... of kosten wat kost op een soort uh, regime van water en brood moet worden gezet, declareren. Ik denk niet dat mensen moeten van kunst houden. Maar het is wel zo uh, dat het een ongelooflijke andersoortige dimensie uh, kan geven. Maar dan moet je er wel in eerste instantie voor openstaan. En als die nieuwsgierigheid er niet is... Dan is het quasi onmogelijk om mensen te overtuigen. Want dan word je inderdaad, ik eerder zeg van. Dan word je een soort. Als, als museum word je dan een soort getuige van Jehovah. Dan probeer je continu je voet tussen de deur te steken. En mensen je pamfletjes onder de neus te duwen. Want jij gelooft het. Dus moet, de deur moet op een kier staan. En dan kan er heel veel gebeuren. En ik geloof altijd in een soort gecombineerde aanpak. Ik geloof niet in het feit dat mensen heel veel moeten weten om naar kunst te kijken, He, van dat ze. Uh, uh, Extreem veel achtergrondinformatie moeten krijgen, zich heel erg inlezen, uh, tien cursussen kunstgeschiedenis volgen, uh, uh, Henk van Oost kijken op YouTube uh, of Pierre Jansen. Dat hoeft niet. Uh, maar ook het, in het omgekeerde geloof ik ook niet. Ik geloof niet dat alles gaat over je eerste primaire reactie zonder kennis. Ik denk dat het een soort combi is. Ik denk dat, uh, en dan met het gevaar dat het dan weer heel erg intellectualistisch klinkt, is. Um, uh, er is een heel mooi boekje. Dat heb ik eigenlijk ook meegebracht. Omdat ik me plotseling herinnerde... dat ik dit twee zomers geleden had gelezen. Dat is van Siri Hustvet. Ze is een schrijfster. En mensen zullen haar misschien kennen als de vrouw van Paul Ooster. Maar ze, is gewoon, ze schrijft de romans. En ze heeft een, een essay geschreven. In haar romans komen heel vaak beschrijvingen van kunstwerken voor. Die heel... Uh, krachtig zijn, geen beelden, maar gewoon beschrijving. En ze heeft een essay geschreven over: um, ze noemt het Embodied Visions. What does it mean to look at a work of art? En op een bepaald punt zegt ze daarvan: ja, kijk, ik vind um, uh, als je wilt kijken naar de kunst, zijn er drie dingen belangrijk. Eén is aandacht. Je moet willen kijken, dus je moet een soort, misschien zou je het nu mindfulness noemen. Uh, opbrengen. Uh, een moment van concentratie. Dat hoeft geen drie uur te zijn. Maar een soort, oké, okay, ik kijk nu naar dit ding. Ik geef daar aandacht aan. Ja, dat ik, vind, ik vind aandacht altijd het mooier dan ja. mindfulness. Ja. Ja. Dus, dus maar dat, van, dat is wat mensen nu meer gebruiken. Ik, ja, ja. Begrijp, ik begrijp het zelf nog steeds niet zo goed wat mindfulness is. Aandacht. Maar aan de andere kant zeggen ze, wat je ook nodig hebt, is een vertrouwen in jezelf. Want van, als je naar kunst kijkt met een soort onzekerheid van ik snap dit niet, ik begrijp het waarschijnlijk niet, misschien ben ik te dom, uh, misschien moet ik hier allerlei codes kennen die ik niet ken, en van, misschien ontbreekt er bij mij iets zodat ik het niet kan, uh, dat ik het niet kan mee connecten. Dus nee, je moet vertrouwen hebben in je eigen visie en je eigen perceptie. En ze misbruikt daar een beetje kant, en Kant die ooit zei, sapere ode, durf te weten. Dus van, nee, durf op je eigen verstand en je eigen gevoel te vertrouwen. He, van kijk naar een werk, of dat nu een Frans Hals is... of een Degas, of een Manet, of een Mondriaan, of een Picasso... of een onbegrijpelijke, op het eerste zicht... onbegrijpelijke installatie van Lawrence Wiener. Ze, uh, heb aandacht en heb vertrouwen in jezelf. En dan, uh, dan heb je eventueel nog wat externe kennis nodig. Hè. Dat je je wil een zaaltekst lezen of een audioguide... of je wil een expert die iets vertelt. Maar als je dat, die combinatie niet hebt van aandacht, vertrouwen volgens mij ook nieuwsgierigheid, dan kun je niet kijken. Want dan heb je het eigenlijk al geblokkeerd. Dan heb je de deur al dicht gedaan en zeg je eigenlijk al van... dit is niks voor mij. En dan kan ik er als museumdirecteur nog twintig audioguides... Uh, interactieve rondleidingen, family tours, workshops... Uh, uh, PowerPoint-presentaties tegenaan gooien. Dan kun je mij niet eens horen. Dat, want dan heb je gewoon de deur op slot gedaan. Dan zijn we meteen bij... bij bij het, het volgende punt. Wat is een goede tentoonstelling? Ja. Wanneer, wanneer heb ja. je... Laten we, laten we, omdat het natuurlijk een beetje een abstracte uh, uh, vraag is. Wat is nou wat jou betreft echt een legendarische tentoonstelling? Ja. Zoals, zoals, zoals de, de voetballiefhebber een legendarisch doelpunt kan noemen. Ja. Of een legendarische finale. Wat is nou een legendarische tentoonstelling? In het algemeen of meer voor mezelf? Want... Voor, nou ja, voor jou en voor het algemeen. Ja. Iets, iets waarvan... Iedere museumdirecteur toch wel kennis zou moeten hebben. Ja, ik denk dat het er een, een te toon zijn die dat uh, voor mij was en misschien binnen de kunstwereld. En dan ga ik straks even een stapje maken is uh, als we het hebben over hedendaagse kunst. Is uh, This is the show and the show is many things. Dat was een tentoonstelling met een Engelse titel in België in de jaren 90 in het Museum voor Schone Kunst. En dat was een tentoonstelling waarbij het hele museum totaal op zijn kop stond. Kunstenaars die hebben en dat was toen een, een first, dat was eigenlijk nog niet gebeurd. Kunstenaars woonden en werkten in het museum, maakten werk ter plekke. Er was bijvoorbeeld een Amerikaanse kunstenaar, Jason Rhodes... die helaas al is overleden. Die maakte een enorme installatie, een soort beeldhouwwerk... In, in, die de hele ruimte vulde. Wat zijn vertaling was van het Lam Hots, uh, van de gebroeders van Eyck. En dat was met rommel, met auto-onderdelen. En hij probeerde alle symbolen die hij zag... Uh, in dat tableau van de Gebroeders van Eyck... dat in de Sint-Baafskathedraal te zien is van Gent. En, en met, met ook kennis uit, uit kunstgeschiedenisboeken... te vertalen naar, een he, naar het nu. Hij zei van, kijk, nu, als ik iets wil zeggen over zuiverheid... dan ga ik geen lelie schilderen, want dat begrijpt niemand. He, voor de mens in de 21e eeuw is een lelie niet het symbool van zuiverheid. Ik denk gewoon een bloem. Als ik iets voor. en dan ga ik misschien een foto maken van een heel mooi, uh, jong, onschuldig meisje. Dat is dan het hedendaagse symbool voor die zuiverheid. En dat werk vond ik in eerste instantie geweldig, omdat hij uh, probeerde te bedenken van wat waren symbolen van vroeger, hoe vertalen we dat nou nu? En die tentoonstelling was geweldig, omdat je dacht van... een museum is toch altijd een plek waar ze gewoon... Hè, objecten tonen, dode dingen, waar je naar voorwerpen kijkt. En altijd netjes gecategoriseerd. Ja, en de... dit was een soort totale chaos. Maar ook je voelde de energie uh, van het maken van kunst. En die tentoonstelling riep twee reacties op. Heel veel mensen vonden het uh, echt verschrikkelijk. Van wat, het museum leek wel een soort grote varkenstal hè, van... Je wist niet waar je naar keek. Was dit nu het werk van de ene kunst of van de ander? Iemand liep te dansen, te schrijven, te performen. Uh, nacht rond te lopen. Uh, veel mensen vonden het extreem verwarrend. En eigenlijk net wat een tentoonstelling niet moest doen. Want, en andere mensen dachten van... Wauw, hier voel je de energie uh, die in de kunstenaar zit. Hier voel je het proces ook. En dat vond ik er toen heel spannend. Het is een van de eerste tentoonstellingen die ik heb gezien. Maar, maar dat vind ik ook wel grappig, omdat het Frans Hals Museum uh, natuurlijk in eerste instantie een, een prachtige collectie uh, Hollandse meesters heeft uit de Gouden Eeuw, die, die, ja. die zeer de moeite waard is. Dat, dat, dat, dat zijn natuurlijk gewoon legendarische werken. Maar daar wordt ook wel geëxperimenteerd met, met hedendaagse kunstenaars die reageren op de, op de oude doeken. Dat, ja. uh, Glenn Brown die hangt er nu, die, die ja. dan bijvoorbeeld ook een baard heeft gemaakt of die, die ook bepaalde details maakt die zich, die zich laat inspireren op dit moment. Is, is dat zoiets? Ja, maar ik denk dat Glenn Brown wat behoudender was dan Jason Rhodes. Maar ik denk wel wat het, het, het Frans Halsmuseum heeft gedaan... onder Karel Schampers, de vorige directeur... was inderdaad dat soort confrontaties tussen hedendaagse kunstenaars en oude meesters. En hedendaagse kunstenaars die een affiniteit hebben... met 17e-eeuwse uh, Nederlandse kunst. Weer om anders te kijken, weer, die, weer ja, het leren kijken. Het leren kijken naar, om anders te kijken naar dat hedendaagse werk. Van, oh ja, dit heeft een connectie met de kunstgeschiedenis. Maar ook om misschien anders te kijken naar het werk... Dat wat ernaast hangt als je nu die Glenn Brown ziet, en ik moet eerlijk zijn: van uh, uh, ik zou hem uh, het is niet mijn persoonlijke favoriet. Ook ben blij dat je het zegt. Ja, uh, <laughs> dat, dat kan. Ja, ieders smaak. Ik vond, ja. ik vond het ook niet. Ik vond het wel heel knap, maar ik vond het niet mooi. Maar goed, dat doet er niet toe. Nee, het is, het is wel, wel interessant, omdat hij inderdaad, hij is echt een vakman. Die uh, hij werkt ongeveer, denk ik, een half jaar per schilderij. Je kunt ze echt nu. Het Frans hals uh, kun je ze heel goed van dichtbij bestuderen. Wat hij eigenlijk doet. Hij maakt een. In het Frans Hals heeft hij bestaande kunstwerken... heeft hij reproducties daarvan digitaal bewerkt in de computer... en die vervolgens geprint en daarop geschilderd. Dus het is aan de ene kant heel erg van deze tijd... want het is een kunstenaar die met beeldmanipulatie werkt... met computers, met... Eh, onze ervaring van het beeld is nu meestal via het computerscherm... en niet via kunst. En aan de andere kant is hij een hele traditionele ambachtsman, want hij kan schilderen als geen ander en heeft een beheersing van olieverf en materie... die de virtuositeit van, van een Frans Hals evenaart. Dus hij is van twee werelden. Ja, van... maar dit is, dit is een, een mooi voorbeeld. Maar ik, ik vroeg naar wat, wat de mooiste tentoonstelling is. Ja. Hoe zie jij uiteindelijk jouw rol als museumdirecteur? Hm. Wat, wat ben jij? Ja, je moet natuurlijk zorgen dat de boel loopt... dat iedereen betaald krijgt, dat er, dat er wc-papier hangt, dat soort dingen. Maar wat is in essentie de, de rol van de museumdirecteur? Ik denk toch heel een beetje corny en inspirator. En in het geval van het Frans Halsmuseum en de Hallen... is mijn soort punt aan de horizon is dat ik heel erg geloof... dat die, of dat is niet eens een geloof, het is voor mijn soort evidentie... dat uh, de oude kunst en de hedendaagse kunst... als je zo'n brede categorieën kunt gebruiken... zijn een soort Siamese tweeling, dat is Castor en Pollux. Die zijn met elkaar verbonden met een soort... En we hebben heel sterk de neiging om die als apart te zien. Van oude kunst denken, heel veel mensen, dat is goed en waardevol. En dat begrijp ik, want het is figuratief. Ik kan zien, daar staat een hond op en daar staat een man op en een bloem. Dus dat is direct. En hedendaagse kunst is dan uh, het omgekeerde, want het is heel vaak abstract. Of het is een idee, je, je weet niet precies wat het is. Dus het lijkt heel erg afstandelijk en ontoegankelijk. Maar je kunt dat ook omkeren. Kijk, ik ben, als ik naar, uh, met, een, met de conservator 17e-eeuwse kunst... naar een schilderij zou kijken... dan ziet hij dingen die ik en een gewone bezoeker nooit zal zien. Uh, zei hij, en in die zin begrijpen wij die oude kunst niet. Want er staan ook allerlei, uh, zijn allerlei iconografische en iconologische elementen... die we nog niet kunnen ontcijferen... waarvan we niet weten waarom heeft... De kunstenaar dat zo gemaakt. Hoe begrepen mensen dat in die tijd? We, we herkennen het plaatje, maar we herkennen niet de betekenis. En het omgekeerde is vaak met hedendaagse kunst. Die kunstenaars zijn van onze eigen tijd. Ze tonen eigenlijk dinge, dingen die we allemaal zien en allemaal kennen. Maar die misschien waar we te dichtbij op zitten... zodat we ze niet herkennen. Dus er, er is afstand nodig om te kijken naar het nu. En dat is wat ik er bij het Frans Hals in de Hallen spannend aan vind... van hoe je die de Vermeende uh, ontoegankelijkheid van de hedendaagse kunst en de vermeende toegankelijkheid van de oude kunst, hoe je dat samen kunt brengen zodat het eigenlijk elkaar opheft. Het wordt, uh, een, uh, het wordt volgens mij een hele spannende tijd in het uh, Frans Hals Museum uh, de, de komende jaren. Dankjewel, we, we, we zitten er alweer doorheen. We hebben, oh. het, uh, we hebben het gedaan. Anne de Meester, dankjewel. En, uh, we gaan nog luisteren naar een uh, muziekje dat te maken heeft met. Uh, met een museum en dat is in een wat meer overdrachtelijke zin een uh, liedje dat heet Museum of Flight over uh, vliegen en vallen in de liefde van Damian Giorado. Falling to the ground I was anxious to be found You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go. I need you to hang around. I'm so broke and foolishly in love. I turn Ja, dit was de uh, museum, de uh, museum of flight van Damien Girado over uh, vallen en weer opstaan in de liefde. Elke dag praten we over beginnen. We bezoeken mensen die aan het begin staan van een nieuw avontuur in 2014. En Inge Terschuren die spreekt vandaag wederom een Vlaamse cultuurman... die naar Nederland is gekomen. Theaterman Johan Reiniers was ooit hoofdredacteur... van een theatermagazine Etcetera... en artistiek directeur van het Brusselse Kai Theater. Maar nu is hij aangetreden als dramaturg bij toneelgroep Amsterdam. Als ik zo kijk, dan... want ik heb nog nooit... Daarover nagedacht hoe ik het zou moeten noemen, maar het lijkt me heel divers. Het gaat van antieke stukken, die echt wel mijn lievelingsstukken zijn: uh, antieke tragedies en comedies, over middeleeuwstoneel, uh, de barok, wondel, tot het uh, hedendaagse toneel, tot, uh, tot Tom Lanois, zeg maar, en, en, en, en stukken die vandaag worden geschreven en, en opgevoerd. Een hele plank met uh, toneelstukken in de boekenkast. In één van de boekenkasten, moet ik zeggen, van uh, Johan Reiniers. Uh, vanaf nu de nieuwe dramaturg van toneelgroep Amsterdam. Welke van deze stukken hier in de kast zou geschikt zijn voor toneelgroep Amsterdam? Ik weet niet of ik dat zo meteen mag zeggen. <lacht> <lacht> Want daar moet ik het met Ivo van Hoven natuurlijk nog over hebben. Uh, bedoeling is dat ik, dat ik bij Toneer op Amsterdam mee, mee kan denken over, ja, over de repertoirekeuzes die gemaakt worden. En daarvoor moet dan aan heel veel voorwaarden worden voldaan, uh, geloof ik. Uh, ja, Ivo moet er een affiniteit mee hebben. Tegelijk moeten het stukken zijn die je kunt vertalen of, of die, die, uh, die je zo kunt ansceneren dat ze op zich staan, maar dat ze ook iets kunnen zeggen over waar we vandaag mee bezig zijn. Uh, niet, niet, niet, niet daarom wat, wat, uh, wat in de krant staat, het gaat niet om de directe actualiteit, maar over iets dat, dat in onze tijd een rol speelt en dat iets, iets uh, zegt over hoe we vandaag leven en, en, en denken over dingen en hoe we daarmee verder kunnen. Gaan we het merken dat je de nieuwe dramaturg bent bij toneelgroep Amsterdam? Gaat er een bepaald stempel komen? Het is een beetje voorbarig om, om, om daar nu iets over te zeggen. Ik, ik zou zeggen dat ik, dat ik hoop een, een, een inspirerende bijdrage te kunnen leveren tot wat het gezelschap doet. En, en als dat... Uh het geval zal zijn, dan, dan zul je dat wel ergens aan kunnen merken. Maar zonder dat het al te opzichtig is natuurlijk. Het, het gaat om het gezelschap waar ik voor werk. En het gezelschap is één geheel dat naar buiten komt, uh, los, los van mijn persoon. Wederom een Vlaming die naar Nederland komt, naar toneelgroep Amsterdam. Uh, het worden er dus steeds meer, die samenwerking wordt steeds uh, intensiever. Ja, en ik vind, ik vind dat heel mooi en heel belangrijk. Want Vlaanderen en Nederland zijn toch meer dan vroeger twee verschillende landen. Toen, toen ik klein was, toen had je nog geen commerciële televisie. Uh, hier niet en in Nederland ook niet. En we keken toch veel meer naar elkaars zenders, want er was veel minder aanbod. En door de commercialisering van de televisie zijn we elkaar voor een goed deel uit het oog verloren, want de commerciële zenders in Nederland zitten hier niet op de kabel. En omgekeerd uh, ook niet, waardoor een, een stuk van, van waar we mee bezig zijn aan elkaars aandacht ontsnapt. Maar gelukkig heb je nog wel het toneel. En het toneel is toch iets dat, dat in een uh, aantal aspecten Vlaanderen en Nederland blijft uh, verenigen en aan elkaar haken. En, en ik denk dat uh, een gezelschap als Toneelgroep Amsterdam, dat nu bijvoorbeeld ook uh, co-producties heeft met, met het toneelhuis. Uh, uh, dit seizoen komt er nog een, een nieuw stuk van Tom Lanois dat ze, dat ze samen maken. Uh, Hamlet versus Hamlet. En, en dat, dat op, op dat op die manier de, de, de twee landen toch nog altijd ergens aan elkaar gaan, gaan haken door, door dat toneel. En dat, dat vind ik heel mooi. We staan hier in jouw werkkamer, in je appartement in Brussel. Ik zie nog niet heel veel ingepakte verhuisdozen staan. Nee, ik ben er nog niet echt aan toegekomen. Maar goed, de kerstvakantie is nog maar pas achter de rug. En ik weet ook nog maar van net voor de kerstvakantie dat ik naar Amsterdam zal gaan. Uh, dat, dat inpakken dat, dat komt er binnenkort uh, wel van. Uh, tegen, tegen maart is het de bedoeling dat ik in Amsterdam aan het, aan het werk zal zijn. En de vraag die ik als allereerste stelde, die toch nog niet helemaal is beantwoord... en dat ik stiekem nog even probeer. Heb je al een idee wat het eerste stuk zou kunnen zijn voor Toneelgroep Amsterdam... wat jij erg vindt passen bij het gezelschap? Uh, ik, ik, zou, ik zou Ivo en, en Toneelgroep Amsterdam heel graag een grotere cyclus rond met Griekse antieke tragedies zien doen. Maar goed, uh, dat hangt allemaal af van, van, van hoe de kaarten liggen, wat de affiniteiten zijn met met die stukken en, en wat we ermee kunnen en willen zeggen. Dus dat zien we dat wel, er zijn zoveel mogelijkheden en uh, laten we ons nu niet ergens op vastpinnen... maar zien wat er, wat er, wat er uit, die, uit die samenwerking kan komen. We houden het in de gaten. Dank je wel. Dank je wel. Inge Terschuren was dat in gesprek met dramaturg Johan Reiniers... van toneelgroep Amsterdam. En morgen hoort u het begin van Ferry Mingelen. Want hij begint ook weer opnieuw. Hij maakt de overstap naar Pauw en Witteman. En straks in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen... praten we met Jort Kelder over de film The Wolf of Wall Street. En we praten ook met Maartje Wortel, de schrijfster... over liefdesverdriet en over uh, leven in Amsterdam-Oost... en in het Amstelhotel. En uh, u hoort... Uh, de bespiegeling op de actualiteit. Het antwoord in fictie op uh, de waarheid van de kranten van Esther Naomi per -Queen, zometeen. Ik ben benieuwd waar ze mee op de proppen komt uh, straks. En, uh, we hebben ook tips om de nacht door te komen. Die komen van Marjolein van Heemstra. Zij is schrijver, dichter en theatermaker. En die vertelt wat haar ooit door de nacht heeft uh, geholpen. Dat hoort u uh, straks ook allemaal in het uh, tweede uur van Nooit meer slapen. Dus ik uh, hoop dat u blijft luisteren. En uh, tot zometeen.